met het nws journaal Er is een tweede Nederlander besmet met het coronavirus. Gezondheidsinstituut RIVM meldt dat het om een vrouw uit Diemen gaat... bij wie vannacht het virus is vastgesteld. Ze was vorige week in Lombardije, het gebied in Noord-Italië... waar een grote uitbraak is. Volgens het RIVM heeft de vrouw geen ernstige klachten. Ze kan thuis in Diemen uitzieken met de nodige quarantainemaatregelen. Ze heeft geen link met de eerste patiënt uit Loon op Zand... die ook besmet raakte in Noord-Italië. In de loop van vandaag opent de overheid een speciaal telefoonnummer... waar het publiek terecht kan voor alle vragen over het coronavirus. Dat nummer is 0800 1351. 0800 1351. Op de A15 bij Rotterdam zijn tien gewonden gevallen... bij een ongeluk waarbij minstens zeven auto's en een vrachtwagen betrokken waren. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk... De A15 is bij Hoogvliet waarschijnlijk tot ongeveer 1 uur vanmiddag afgesloten. Airbnb gaat mensen die hun huis aan toeristen verhuren zonder gemeentevergunning van de website halen. Het nummer van de vergunning moet in de advertentie komen. Ook komt er een noodnummer waar buren die overlast hebben van toeristen kunnen klagen. NRC meldt verder dat Airbnb ook geluidshinder van toeristen gaat meten. Het WK handbal voor Vrouwen wordt in 2025 in Nederland en Duitsland gehouden, heeft de Internationale Handbalfederatie besloten. De voorrondes en de hoofdronde worden in beide landen afgewerkt. Het finale weekend is in Nederland. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Nederland was in 1971 en 1986 ook al gastheer van het WK Handbal voor Vrouwen. De Nederlandse handbalsters vooroverden eind vorig jaar voor het eerst goud op het WK. Het weer in het noordoosten nog zon, vanuit het zuidwesten meer bewolking en regen, mogelijk ook wat natte sneeuw. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM. Verkeers... De kerspijn ontslaan bij de ANDD. Er staan op dit moment geen files.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 Well, I was drifting, I was drifting on the sea, and I was wondering, I was wondering if it over the head, Jesus found he me, Jesus found me in my second He heard me pray.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 op Hilversum 3 de Avro I'm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 John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 Even kijken, alles goed staan hier in die computer. We beginnen bij uh... nummer 40, bent van Boy George. Had mooie liedjes gemaakt, hè? zeker. Dit is er ook eentje van. Dat nummer time, nummer 40. In die oude top 40. Week 7. Your head on my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 En ze moesten een beetje goed kunnen dansen. En de muziekliedjes werden ingezongen door anderen. Dat neemt niet weg trouwens dat dit een geweldig goed nummer is.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 Rem met de Young Guns Hey sucker in de tijd de opvolg van wham Rap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 En wie zijn dit?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 Carnavalsmuziek, we komen nog meer carnavalsliedjes tegen. Dit is een van de beste aller tijden hoor. André van Duin. Noorden en het zuiden vieren bij de carnaval. In het zuiden geeft dat ieder jaar een grote reuzenknal. In het noorden ietsje minder, maar ook daar gaan ze te keer. Maar het zuiden staat er onbekend, daar doen je oren zeer. Wat een zuiderling die zegt, bij ons vieren bedacht. En zuiden. Geweldig. André van Duiten zat in de tijd in de film De Boezemvriend. Misschien zeg je dat dan nou wel iets. En op de B-zijde van het singeltje staat het liedje Waar is de steek van de keizer. Dat was ook te zien in die film. de la de En het gaat uh, over dat ze beter carnaval kunnen vieren in het zuiden. Derde nieuweling nu in deze oude top 40. Week 7 muziekvrienden zijn we er al achter uit welk jaar we deze oude lijst hebben.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 Met een enorme lange intro erin. Het was een enorm succes in de tijd: in de discotheken: Harris Glen Milstead, zo heet hij. Hij werd niet zo heel oud. Hij speelde in heel veel speelfilms.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 Amerikaanse zanger. Hij ontving ooit zelfs een Oscar en een Golden Globe. Voor zijn werk voor speelfilms. En zo heet het ook. All right, Christopher Cross. Ik zei hij uh, maakte furoren met uh, muziek voor uh, films, bijvoorbeeld Salem. Zo heeft hij ook. En er is hij nog een keer, André van Duin, in de rol van Homo Joop. De zandzakken voor de deur. De zandzakken voor de deur. En Oboe Joop was natuurlijk een figuur uit de dik voor Mekaar show die in de tijd op de radio werd uitgezonden door de NCRV. 25 nu gitarist van de band Sniff in the Tears. Hij maakte een solo plaatje. Onder de naam Los Netto's buzz.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 22 nu. De Mazionet. Afkomstig van het enige album wat ze ooit maakten. Mazionet voor sale heet het. En de enige hit. Hardeck Avenue. Hard en nog meer Nederlandstalige muziek op 21 uit het oosten van het land. En mijn hoop hitschatten, zeker, normaal. Maar z'n af en toe komen ze dus tegen die oude toffeert. Dit is er dus eentje weer. En het heet... Dat kan er nog aan. Dat kan er nog aan. Eigen schuld die bundelk altijd iets aan van van. Dat kan er nog aan. Dat kan er nog aan. Als de drank is in de man...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 We gaan hem helemaal draaien. Ruim zes minuten lang. De eerste single van het album War van U2. En het werd een wereldhit en een klassieker. New Year's Day. 20 dus in die lijst. En nog meer carnavalsmuziek.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 De stad is hier, is leeg, dus maak je borst maar nat. En eet je eigen huis op, dan word je lekker zacht. Ja, altijd een hoop carnavalshits hoor. Arie Ribbens komt oorspronkelijk uit uh, Eindhoven. Ja, wat... De Brabantse nachten zijn lang, Polonaise, Hollandaise, Akadoe. En dan deze, Polonaise, achteruit. 18 uur, de hoogstnieuw binnengekomen plaats, deze week in de top 40.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 Week 7. Nu een Brits-Italiaans duo.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 En op elf vinden wij een uh, heel oud liedje eigenlijk, Velvera's. Die hadden er in de jaren 60 een hit mee. En de uh, Cats maakten er een andere uitvoering van. Op uh,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 Nummer 1, Het The Music Museum Het Muziekmuseum De langspeelplaat van de week